Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een man van 26 aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie gisteravond... in een appartementencomplex in het Friese Oosterwolde. De ongeveer 20 bewoners kunnen nog altijd niet naar huis. Er zitten scheuren in de muren... Een man van 21 die raakte gewond bij de explosie. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Tijdens het ontruimen van het pand vond de politie in een van de woningen ook een kleine hennepkwekerij. In Israël zijn gisteren weer mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. In Tel Aviv bijvoorbeeld waren zeker 200.000 mensen op de been. De protesten tegen de ultrarechtse club van premier Netanyahu duren al tien weken. Volgens de demonstranten staan de rechten van minderheden zoals Palestijnen onder druk. Ze zeggen dat Israël in een dictatuur verandert. Na een missie van vijf maanden in het ruimtestation ISS zijn vier astronauten weer met beide benen terug op aarde. Hun capsule van SpaceX landen vannacht in de golf van. Mexico. De vier astronauten zijn blij om weer thuis te zijn, zeiden ze na de landing tegen journalisten. En komende nacht worden voor de 95ste keer de Oscars uitgereikt. Er zijn verschillende acteurs en actrices genomineerd voor hun prestaties op het Witte Doek. En een van die actrices is Kate Blanchett. Zij speelde de rol van succesvolle dirigent en componist in de film Tar. Filmjournalist René Mioch legt uit waarom hij haar kansen groot inschat. Die film die duurt twee uur en drie kwartieren en ze zit vrijwel in ieder shot. En ik denk dat als zij die rol niet gespeeld had... dat die film veel minder interessant zou zijn geweest. Dus zij is in staat om jou als kijker uh, een, een, een zeer onsympathieke vrouw... en dat is eigenlijk ook nog zo, uh, zo boeiend te maken. Andere genomineerde acteurs voor een Oscar zijn onder andere Austin Butler... voor zijn rol in de film Elvis en Brandon Fraser... die de hoofdrol had in de film The Whale. Het weer bewolkt en regenachtig nu nog, maar straks vaker droog en af en toe zon. Vanavond komen die bewolking en regen weer terug en het wordt vandaag 7 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Knop het Watergasmeer is de vertraging 5 minuten, er zijn twee rijstroken dicht.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 Come oh on. book that you read like.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 was, zou ik laten zien dat ik trots was? Toen oké is dat je niet bij het les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was. Zou ik laten zien dat ik trots was? Toen oké is dat je niet bij het les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Echt was. Als ik God was. Zou ik frikkend tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn. Met een poging tot al blij zijn. Als ik God.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 Give a damn, De Trippen zag ihn wie in Wabiana, wo er alles tat. Er hatte Schulden, den doch alle Frauen. En jij, der riep, bekam er Rugby Amadeus. Er Aber so exaltiert. hatte flair, er war Tukose, war ein Metro-Kose, war een rocky En alle is er riep, Amadeus. Okay. Alles war irgendwie nur no plastic Money in dem banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wo jeder man bekannt. Er war ein Mann, der Frau und Frau und liebt in seinen Punkten Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiv, genau das war er sein Pferd. Er war ein Welt zu osen, war ein Rocky Dol Und alles auf Captain Rock Me, aber er ist Van links naar rechts. Gaan. Nu zit ik hem hier in En ik mag denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou. Ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij. Heb je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt haai, ik ben net daar boven. Zij zegt Ha, ik ben weggelopen. Zo van nij zijn verpest, geloof ze is echt gebroken maar een mooie vrouw Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw Hele zaterdag heb ik nagedacht Zag je gisteren met een vage gast ik zeg je eerlijk, voor mijn raar genakt Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat Ja, spijt dat van later pas Stuur je naar de deur, schat, daar is je en jas En ik maar denken dat jij anders was ik ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad Al die cash op mij, dat komt te lang van pas Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen schat Of dit alles hiervoor nodig was Ik had besloten dat het over was Je hebt mijn grens bereikt, geen overmast Nu wil je dreigen met Je mag je zo niet zien Maar je hebt hem ermee En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou Maar die dingen laat ik ook niet zien Ben je doof misschien, nu zijn er dagen lang Maar de nachten kort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 is she can And she can It's a good thing You don't have a, a spare People fall oh. through the hole in your pocket And you lose it in the snow on the ground uh, uh, uh, You gotta yeah. walk in the town To find a job What's Try to keep your hands warm